De PvdA noemt het verbijsterend dat de informatie werd achtergehouden. En de SP noemt Rutte een loopjongen van het grootkapitaal. Morgen wordt over de kwestie gedebatteerd in de Kamer. Wie de berichtendienst WhatsApp wil gebruiken... moet binnenkort tenminste 16 jaar oud zijn. Het bedrijf verhoogt de minimumleeftijd... om te voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving... die volgende maand van kracht wordt. De minimumleeftijd is nu nog 13 jaar... Maar vanwege de manier waarop WhatsApp gegevens over klanten verzamelt, is dat straks niet meer toegestaan. WhatsApp gaat gebruikers vragen of ze wel ouder zijn dan 16... en wordt verder niets gecontroleerd. Drie agenten hebben in Geldrop hun wapen getrokken... om een groep van zeker twintig mensen op afstand te houden. Het liep uit de hand bij een politiecontrole. Een van de mannen kreeg een bekeuring... en kreeg daar ruzie over met de agenten. Een toegesnelde groep vrienden van een man beledigde, bedreigde... en mishandelde de agenten, zegt de politie.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 Met Eveline van Rijswijk. Goedendacht en hartelijk welkom. U luistert naar Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. Uitgezonden vanuit het Radiohuis het nieuwe onderkomen van NPO Radio 1 op het Mediapark. Wat gaan we doen vannacht? Nou, als eerste richten we ons op misschien wel de beste vriend van de mens, de hond. En die hond die stamt natuurlijk af van de wolf. Maar waarom besloot de prehistorische mens ooit om een gevaarlijk dier als de wolf in huis te nemen en te domesticeren? En we praten met promovendus Jan-Willem Wenink. Hij onderzocht hoe zorgverleners omgaan met collega's die niet goed functioneren... en wat de impact is van een tuchtzaak op een zorgverlener. En met andere tijden volgen we de werkzaamheden van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, de BIDKL. Uh, en dit, onderzoek, uh, sorry, dit onderdeel combineert archeologie, antropologie en militaire geschiedenis... om de lichamen van de nog zeker 4.500 vermiste militairen... uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied te identificeren. Dat en nog veel meer in Focus. ja. ik compareer ze u van prins eh, misschien kent u het wel van Sinéad O'Connor of van June Focus. Focus. Ben jij al mooi zitten? Hallo? Kijk, ja, mooi zit. leuk. Hallo? Kan je eens kijken, Kijk, wat enthousiast begoet deze. Wat doe jij? Oh, oh, wat lekker. Doe je dat zelf? Geweldig. Ja, hij begroet mij op een hele positieve manier. Ik Krijg dus eigenlijk een een hondenkus van hem. Uh, op een onderdanige manier. En dat is super sociaal. Dat is geweldig om te zien. Ja, nou ja wat ik dan zie bij onze... Uh, wij hebben een dochter van 21. En uh, ja, die gaat ook een beetje de eigen gang. Want je, je bent weer zo verbonden met elkaar. Hoi. Ja. hoi. Uh, hoe zou je jouw band met jouw honden omschrijven? Wat is dat voor liefde? Uh, onvoorwaardelijke liefde. Ze doen alles voor je. En uh, het is wederzijds uh, respect eigenlijk. En, en hoe ging dat bij u, het, het uitkiezen? Een hoog knuffelgehalte. Ah ja. Is dat knuffelen ja. belangrijk? Ja vind, ik wel. ja, vind ik wel. Ik vind dat een hond een beetje een eibaarhuidsfactor moet hebben. Al meer dan 30.000 jaar is de hond de beste vriend van de mens. Al die honden, van Chihuahua tot Deense Dog, stammen oorspronkelijk af van wilde wolven. Maar waarom besloot de prehistorische mens om een gevaarlijk dier als een wolf in huis te nemen? Hoeveel verschillen honden tegenwoordig nog van hun wilde voorouders? En gaat de hond inmiddels niet ook erg op zijn of haar baasje lijken? Te gast in de studio Ger Wieberdink, redacteur van Focus... en biologe Michelle Lampe. Hartelijk dank voor jullie komst. Michelle, je hebt onderzoek gedaan naar wolven... en je moest daarvoor zelfs helemaal naar het Wolf Science Center in Oostenrijk. Waarom ging je helemaal daar naartoe? Nou ja, ik was al heel erg lang gefascineerd door wolven. En ik wist al heel lang van oké, okay, tijdens mijn stage wil ik echt iets gaan doen met de wolf. Um, en in Nederland is daar gewoon geen kans voor. Daar uh, wordt eigenlijk geen onderzoek gedaan naar de wolf, zoals ik dat wilde. Um, en ik zag mijn kans om daar gewoon naartoe te gaan, naar, het, uh, naar Oostenrijk, naar het Wolf Science Center, en dat heb ik toen gedaan. En waarom uh, is dat nou het beste centrum om dat te doen? Uh, hoe ziet het daaruit? Wat voor faciliteiten hebben ze daar? Ze hebben daar dus echt verblijven met uh, wolven en honden. Het is op een vergelijkbare manier houden daar, uh, zodat ze een goede vergelijking kunnen maken tussen de twee soorten. Dus het is niet zo dat de honden thuis wonen bij baasjes. Um, maar daardoor kun je dus een ja, een gelijkwaardige vergelijking maken eigenlijk. En uh, verder hebben ze eigenlijk geen dieren. Dus ze zijn echt helemaal gefocust op die wolven en die honden daar. ja Dus als was een wolvenwalhalla voor jou om daar naartoe te gaan. Ja, zeker. ja We gaan zo uh, wat meer uh, uitleg geven. Of jij mag zo wat meer uitleg geven over dat wolfonderzoek. Um, maar uh, ja, de grote vraag is natuurlijk hoe kwamen mensen er eigenlijk bij om, uh, om die agressieve wolven te gaan houden? Nou, het blijkt nou eigenlijk zo te zijn dat wolven helemaal niet zo agressief en de grote boze wolf zijn zoals wij ze heel erg lang zagen. Maar dat ze heel erg makkelijk kunnen samenwerken met mensen. En dat dat waarschijnlijk ook de basis is geweest voor die, dat domesticatieproces. Um, en dat ze daarom ook zo makkelijk zijn geworden tot de hond. Dus wij hebben eigenlijk een verkeerd beeld van die wolf? Ik vind zelf van wel. Ja? Ja. Want wolven zijn eigenlijk heel lief. Ze zijn, nou ja, het, zijn, het blijven predators natuurlijk. Maar het zijn hele sociale dieren. Ze werken goed samen. Uh, ze zijn heel erg intelligent. En ja, het zijn eigenlijk gewoon hele mooie dieren. Ja. Ger, uh, jij hebt je verdiept voor deze aflevering uh, in de wolf. Ja. En uh, ja, waarom zijn wolven volgens jou uh, gedomesticeerd? Nou, het is niet zozeer volgens mij als volgens de, de, de vrouw die ik ervoor gesproken heb. Dat is een onderzoekster in uh, Brussel aan het, uh, het, het uh, Brusselse Museum voor uh, Natuurlijke Historie. Dus zeg maar de naturalis van België. En uh, zij is helemaal gespecialiseerd in gedomesticeerde wolven. Dus wat wij nu honden noemen. En uh, zij zegt dat, dat dat is al heel oud. Een van de oudste is in België gevonden. Een schedel van een hond die 30 of nee zelfs meer. 32.000 jaar oud is. Dus uit de laatste ijstijd in een of andere grot gevonden. En uh, je kan dus ook echt aan een wolven-slash-hondenschedel zien... of die uh, gedomesticeerd is. Want in dat domesticatieproces... is de vorm van die schedel veranderd. En de, hun snuit is korter geworden. Hij uh, is ook wat breder geworden... in vergelijking met de lengte. En... Uh, en die beesten zijn daar niet op geselecteerd. Want we willen een mooie hond, want die heeft een korte snuit. Zoals dat zouden ze nu doen. Maar uh, dat is een soort ongewild bijproduct van, uh, van die domesticatie. En dat is heel handig, want daardoor kon, kan je dus zien dat het gedomesticeerde wolven zijn en niet meer gewone wolven. Dus je ziet aan die schedels uh, over 30.000 jaar tijd eigenlijk langzaam die verandering. Nou, je ziet al die schedel van 32.000, 35 35.000 jaar oud, zie je al aan dat die anders is. Dus die, die domesticatie moet al eerder begonnen zijn. Ja. Uh, want dat is natuurlijk niet van de ene generatie op de andere. Maar goed, de generatiesnelheid is vrij snel. Ik neem aan, dan krijgen ze één, dat weet jij Michelle. Ze krijgen eens per jaar een nest, neem ik aan. Net als honden. Uh, ja, ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Dan, dus als je, dan, je kan vrij snel al veranderen. Je veel sneller bij men, dan bij mensen die... Nou ja, wat hebben die voor generatie uit 25 jaar of zo. Ja. En, en, en waarom dan die wolf? Waarom zouden de mens daar interesse in hebben? Ja, dat is... Uh, voor die, die, die uh, mevrouw kermont pré Mietje kermont pré uh, Een van haar uh, onderzoeks... Uh, uh, hoe noem je dat? De onderzoeksonderwerpen. Um, een wolf geeft natuurlijk geen melk. En ja je kan ze misschien wel eten. Maar ja, er zijn zoveel dieren die je kan eten. Dus waarom zou je dan die wolven houden? En uh, het meest waarschijnlijke is dat het om hun vacht is geweest. Want ze hebben een, een vrij specifiek soort vacht met... Haren van verschillende lengten. Dus dat geeft ook dat het een lekkere fusie aanvoelt. En ze hebben onderzoek gedaan bij Eskimo's. Inuit moet ik zeggen. Uh, en die hebben voor hun capuchons het liefst wolvenbond. Want als je uitademt, dat is, zit vocht in. En bij een, een veel gladdere, compactere bond ontstaat er een soort ijsklomp voor je mond. Terwijl bij wolvenbond uh, ontstaat er een soort uh, sneeuwafzetting. En dat kan je zo even afkloppen. en dan, Dat is veel handiger. Dus blijkbaar uh, is wolvenbond daar heel prettig voor. Dus, dus vanwege het bond... Ja, en het was ijstijd. Dus ik bedoel, hier is, heerste is het was niet warm, zou ik maar zeggen. Ja. In uh, noordwesten Nee, precies. En, en uh, waarom dan geen andere dieren, zou je kunnen zeggen? Nou ja, dat heb ik heb ik haar ook gevraagd, eh, want die had natuurlijk in, in Europa ook wilde linksen en zo, en andere katachters. Waarom geen links? Ik bedoel, die, die zijn net zo... Uh Handig, ja, dan hadden we nu een waaklinks en een jachtlinks en een, uh, een, een, een haaswindlinks gehad. Ja, en dan maar, een van... uh, Maar niet dus, want die laten zich, en dat is wat Michelle al zei, het, door hun manier van leven lijken, lijken wolven heel erg op mensen. Ze leven in een roedel met een vader en moeder. een moeder en jongen. En die jongen die blijven een aantal jaren in het nest en helpen daarbij ook hun broertjes en zusjes van het volgende seizoen een beetje opvoeden. Je moet me uh, corrigeren als ik het fout heb. Nee? Jij Onverwicht. Maar het is dus heel, vrij makkelijk... als je een wolf neemt die toch al niet zo bang is... en dicht bij mensen komt... om die te, te nemen, of, of een pup... en op te nemen in de familie. En hij kijkt echt niet. Uh, ja, hij laat, accepteert die nieuwe familie makkelijker als zijn roedel. En dat zal hij bij een, een wilde kat nooit hebben. Ik wil er ook aan toevoegen dat het waarschijnlijk is dat ze de honden, of ja, de vroegere wolf dus eigenlijk, ook hebben gebruikt tijdens uh, de jacht, dat ze meehielpen om uh, prooidieren neer te halen tijdens de tijd van de jagers en de verzamelaars. Ja. Dat is een leidende theorie op dit moment ook. Mm -hmm. uh, want ze zijn dus echt gedomesticeerd in de tijd voordat ja, je eigenlijk de boeren had, zeg maar. De beginnende ja eigenlijk cultuur, dus uh, ja. Ja, dus dan hebben we al de vacht... en dan hebben we al de jacht. Ja. Nog ja. andere redenen? Of uh, was dit het wel? Vervolgens... Nou ja, de, de, wat die mevrouw Germont-Pree... mij vertelde, is dat... Uh, er zijn dus twee ideeën over hoe dat gegaan is. De ene is, er komen wolven... die scharrelen een beetje om die... om die kampjes van die... die uh, ijstijdmensen mensen heen, want die wonen niet op een vaste plek. En... Uh, Degene die dichtstbij kwamen, die, die, die bleven daar hangen en dat heet dan zelf domesticatie. En, uh, dat is een, en zij zegt, dat is geen echte domesticatie, dat is gewenning. Dat is wat Meeuwen nu ook hebben die de frieten uit je bakje eten op de markt. Niet omdat ze gedomesticeerd zijn, maar ze zijn gewoon niet bang. Nee. Maar die, niet, die minst bange wolven, die werden dan wel weer eruit gepikt en daarmee werd verder uh, gefokt. Ja. En zo krijg je uh, een, een, een, de minst bange beestjes. Dat wil niet zeggen dat ze niet agressief zijn. Want als ze bang zijn, dan krijgen ze natuurlijk last van hun. Of last. Dan krijgen ze een oude reflexie en dan uh, vertonen ze wel agressief gedrag. Maar. Uh, de minst bangen die mochten blijven of die wilden blijven en, en zo kregen ze een, vanzelf een wolvenstam, een wolvenstrain, hoe noem je dat, ja, die niet zo bang was en ja. als je daar maar lang genoeg mee doorfokt dan, krijg je, dan zijn ze volkomen gewend. Nu ben jij op bezoek geweest uh, in, uh, in België in het museum en daar uh, ligt ook, uh, liggen ook schedels ze hebben ze in België gevonden. Is dat proces uh, in heel Europa heeft dat plaatsgevonden of uh, over de hele wereld? Nee, over de hele wereld. Ze zijn waarschijnlijk op een aantal plekken, nou misschien. Gelijktijdig, maar onafhankelijk van elkaar is het gebeurd. Dus in, in, in Noord-Europa, in het Midden-Oosten, in Azië. Wanneer dat precies, dat weet jij dan waarschijnlijk? Ja, er zijn verschillende, ze dateren uit verschillende tijdperken. Dus uh, Azië is volgens mij op dit moment wel een van de oudste. Tenminste, het verandert constant eigenlijk. Het ligt nooit helemaal vast. Um, er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Op het moment ook heel erg veel... Uh, moleculair onderzoek. Om het na te gaan van nou, hoe oud zijn die schedels... hoe oud zijn die botdeeltjes. Uh, ja, de, Het verandert nog steeds constant. Dus we kunnen ook niet met zekerheid zeggen. van Dit is waar de oorsprong van de hond ligt. Yeah. en er, is er zijn niet... meerdere oorsprongen gewoon. Ja, het is, dat, het, is dat onafhankelijk is van elkaar ja, gebeurd. Nee, dat is dus, ja, in bepaalde landen is al de vracht belangrijker geweest. In andere landen weer de jacht weer. Maar ja. uh, dat proces heeft zich gelijktijdig. Uh... Maar in ieder geval altijd eerder dan alle andere gedomiciteerd. Dus eerder dan koeien, paarden, geiten, schapen, katten. Uh, omdat die waarschijnlijk zo door hun leefwijze. In Roedel zo uh, aantrekkelijk of, of makkelijk te domesticeren waren, dat dat. Ja, het is altijd weer de hond geweest. Ja, en uh, ja, je ziet eigenlijk dus een, een selectie hè, van, van, van die wolven. En, en wat waren dan de lievelingswolven? Jij weet alles over wolven uh, in relatie ook tot hoe honden zich gedragen. Dus wat zijn dan uh, ja, eigenschappen waarop ze geselecteerd werden? Welke wolven werden links uh, gelaten en andere wolven uh, waren wel populair, zeg maar? Nou ja, sowieso tanheid. dat was echt een, een vereiste dat ze niet agressief uh, zouden zijn naar de mensen toe of naar kinderen uit de stam. Of uh, ja, dat is gewoon echt waar ze het meest op zijn geselecteerd. Dus eigenlijk gebrek aan angst. Ja, eigenlijk dat ook. Ja, dat ze niet bang zijn voor de mens, dat ze tam zijn, dat ze eigenlijk ja, niet terug. Stribbelen of uh, ja, vechten, zeg maar, als ze iets zouden moeten doen ofzo. Dus uh, ja. En, en, en daarna, want er is nog een groot verschil. Uh, nou ja, als de wolf langzaam een hond wordt, uh, kunnen we daarna zien van nou, omdat ze meer voor de jacht gebruikt worden, worden meer dit soort honden gekozen? Ik bedoel, nu heb je poedels die populair zijn. Hoe verloopt die selectie in dat proces? Ja, de voorkeuren voor de mens zijn natuurlijk heel erg veranderd, want uh, vroeger was het echt iets functioneels, zeg maar. Um, vandaag de dag hebben we ook wel dat we bijvoorbeeld echt schoothondjes willen. Of, uh, nou ja, waakhonden, dat is dan wel weer iets functioneels. Maar zo heb je allemaal verschillende hondensoorten die voor een andere functie zijn uh, ja, gekozen of geselecteerd met de beste eigenschappen voor die functies. Nou ja. ja, tikkels zijn toch ook uh, in die uh, vorm gefokt, omdat ze zo makkelijk waren om in konijnenholen naar binnen te gaan en er een konijn mee naar buiten te nemen, tekkels en terriers en uh, dat soort beesten. Ja, dat zijn dan weer de jachthonden. Dat, ja, is, dat zijn de jachtlijnen Dat zou je dan dan niet zeggen weer. als je een tekkel ziet, maar is echt een jachthond. Ja. <laughs> en uh, die, uh, die wolven die veranderen langzaam in, in, in honden uh, en hun uiterlijk verandert mee. Heeft dat ook nog een nut? Behalve dan dat je die scherpe tanden en die uh, snuiten misschien niet meer zo gezellig vindt. Ja, er zijn, er zijn karakteristieken waar we nog niet helemaal over eens zijn... van waarom dat nou handig is. Ja. Er is bijvoorbeeld ook onderzoek geweest naar zilvervossen... die ze dus hebben gedomesticeerd. En al heel snel zagen ze dat na een aantal generaties... dat ze ook hangoortjes kregen, net zoals honden eigenlijk. En dat is gewoon een bijproduct waarvan niemand goed weet van... waarom is dit nou? Maar wat echt samen gaat met het domesticatieproces... Maar ik zou zo eerlijk gezegd niet zo weten van waarom dat nou echt uh, gebeurt. Dat is ook niet iets waar ze echt uh, actief op hebben geselecteerd. Maar wat er gewoon ja, wordt meegegeven eigenlijk. Net als die kortere snuit van ja. die wolven en die honden. En ja, wat, wat, ja, het is, het is een, een ongezocht bijproduct van die domesticatie. en de, de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. Dat een van de oorzaken kan zijn dat... Uh, in het, in het embryonale proces, met de, de, de, de, de, de, de verhuizing binnen dat embryo van stamcellen onder invloed van stresshormoon van de moeder, die dus niet zoveel stress heeft omdat die in een veilige omgeving zit en er wordt voor de gezorgd, er is het minder stress. Dat, er, dat de stamcellen die zich verplaatsen in, die, in dat embryo van de plek waar ze toe moeten, bijvoorbeeld de snuit... om daaruit te groeien tot snuitcellen... Uh, dat daar minder... minder... Uh, minder cellen naar bijvoorbeeld die snuit... migreren of dat naar het kraakbeen van de oren... waardoor ze niet zo... Uh, niet meer zo recht opstaan... maar uh, flapperig, schattig hangen. En ja, maar goed, zoals gezegd, een, een, uh, daar had die mensen nu geen idee van. En daar gingen ze waarschijnlijk ook helemaal niet om. Dus nee. dat is een soort uh, bij, bijproduct. Ja, een hoop bijproducten en een hoop mysterie ook eigenlijk hoe dat uh, transitieproces gegaan is. Uh, wat natuurlijk wel veel beter te onderzoeken is, is het verschil tussen het gedrag uh, van wolven nu en uh, honden. En daar heb jij natuurlijk uh, uitgebreid onderzoek uh, naar gedaan. Um, ja, wat, wat voor gedrag zie je eigenlijk bij honden wat je, wat je echt niet bij wolven ziet? Nou, echt specifiek gedrag is bijvoorbeeld dat uh, als een hond wordt geconfronteerd met een probleem... dan zal hij terugkijken naar zijn baasje of naar een mens in de buurt... En eigenlijk actief om hulp vragen. Terwijl een wolf die zal door blijven gaan... totdat hij het probleem zelf heeft opgelost. Dat zie je echt totaal niet terug bij die wolven. Dus dat is echt een beetje dat afhankelijke gedrag... wat honden dan wel vertonen... en wolven dan niet bijvoorbeeld. Dat is echt gewoon een beetje sukkelig. Zo zou ik het niet willen noemen. Ze weten gewoon waar ze naar ja, nou moeten kijken. Het is, het is eigenlijk een hele slimme aanpassing. Ja. Want ze weten van... nou, mijn baasje die kan dit zo voor mij oplossen. Dus daar ga ik geen moeite doen. En die wolf die blijft maar doorgaan... ook al is het een onoplosbare taak. Hij blijft... Nou ja, tot hij het opgeeft. Tot, uh... Ja, vaak wordt er uh, heel veel gesloopt. heb ik wel gezien bij verschillende onderzoeken. Maar uh, hij geeft het natuurlijk op als het een onmogelijke taak ja. is. Maar hij, maar zal hij gaat verdond lang door. Hij gaat heel lang door. Het zal uh, gaan om graven en bijten. En alles uh, om het probleem op te lossen in principe. Dus, uh, ja. Ja. Nou uh, zag ik beelden van hoe jij dat onderzoek gedaan hebt uh, uh, in uh, Oostenrijk. Uh, kan je uitleggen uh, hoe dat gegaan is? Uh, nou ja, ik heb dus wel een beetje een ander onderzoek gedaan. Uh, ik heb echt onderzocht in hoeverre wolven en honden bepaalde aanwijzingen van mensen dus kunnen begrijpen. En uh, ik zat eigenlijk achter een soort tafelopstelling. Dat stond tegen een hek aangeschoven. En aan de andere kant van het hek, daar zat een uh, hond of een wolf dan. Um, en ik had dan twee objecten op die tafel staan. Met in de ene voedsel verborgen en in de andere niets. En aan de hand van mijn aanwijzingen moesten die wolven en honden dus beredeneren waar het voedsel zat verborgen. Ja. Um, nou ja, ik had dus drie verschillende aanwijzingstypen eigenlijk. De belangrijkste daarvan waren de communicatieve aanwijzingen en de causale aanwijzingen. Um, bij de communicatieve aanwijzingen maakte ik echt ook contact met de dieren en begon ik te wijzen of uh, moesten ze mijn blik volgen om de juiste. Uh, container dus te vinden, waar dus, het voedsel in zat. Dus heel even, jij ging wijzen naar die uh, uh, containers ja. en dan uh, kijken wat er gebeurde. Ja, en dan moesten ze aan de hand daarvan, moesten ze van, oh, ze wijst naar die kant, dus dat is de juiste kant, daar zit het voedsel verborgen, dus als ik die kant kies, dan krijg ik daar ook het voedsel van. Ja. Um, nou ja, dat heb ik dus gedaan met die wolven en honden en daaruit kwam naar voren dat uh, zowel de wolven als de honden dat goed begrepen. Mm -hmm. um, en als tweede had ik dus die causale aanwijzingen. En daarbij zat ik dus eigenlijk verborgen onder die tafel, zodat ze niet naar mij konden kijken om, uh, ja, om, om hulp te vragen in principe. En uh, ik kon de objecten op tafel kon ik manipuleren van onder die tafel. En de belangrijkste test daarin was dan dat. Uh, de container waar wel voedsel in zat... dat maakte geluid als ik hem liet rammelen. Terwijl die andere die leeg was... die maakte natuurlijk geen geluid. En aan de hand van dat geluidsignaal moesten ze dus beredeneren van... oké, okay, ik hoor daar iets, dus het is waarschijnlijker... dat daar voedsel in zit... dan in die andere waar geen geluid bij wordt geproduceerd... als die wordt geschud. En daaruit kwam eigenlijk dat de wolven daar heel erg sterk in zijn. Dat ze wel die causale verbanden kunnen leggen eigenlijk. En de honden niet. Die, ja, die maakt eigenlijk een keuze gebaseerd op kans. Dus dat was gewoon 50-50 welke kansen kozen. Uh, en hoe, hoe ben je tot dit uh, onderzoeksdesign gekomen? Het is eigenlijk een soort van vervolgonderzoek op een uh, onderzoek dat al eerder was gedaan. Maar daarbij hadden ze honden en uh, mensapen vergeleken. Maar ja, dat is geen goede vergelijking natuurlijk, want ja, het zijn hele verschillende soorten. Uh, de honden waren huishonden, dus die woonden echt bij baasjes in hun huis. Dus die hadden al andere ervaringen. Um, en ze wilden eigenlijk al heel lang een goede vergelijking trekken. Dus tussen honden en wolven die op een gelijk, ja, gelijkwaardige manier waren opgevoed zeg maar, en gehouden. Wat dus in het Wolf Science Center gebeurt. Um... Ja, en ze wilden dus echt kijken van... oké, okay, wat heeft domesticatie gedaan met dat begrip? Want dat kan je niet halen uit honden en mensapen... als je die met elkaar vergelijkt. Precies, het is een rare in. Ja. ja. En um, kan het ook nog liggen aan het feit... dat honden en wolven anders op geluid reageren? Dus dat je eigenlijk nog verder onderzoek moet doen... om erachter te komen van... hé, hey, dit lag eigenlijk aan het feit dat het om geluid ging. Ik heb ook een ander testje gedaan voor de kausale aanwijzingen... waarbij er een object wat rechter op stond... zodat het waarschijnlijker zou zijn dat daar het dan onder zou liggen. En ook daar waren de wolven uh, sterker in dan de honden. Dus het zou, het zou kunnen zijn dat honden bij andere uh, problemen... wel beter kausaal in uh, zicht zouden hebben. Maar nu lijkt het er heel erg op dat wolven daar gewoon wel echt sterker in zijn. Ja, probeer het ook verder hem niet op te nemen voor honden, hoor. Dus, uh... Ja, nee, probeer ze ook niet uh, de, de grond in te boren of zo. Het is gewoon zo... Ja, de soorten verschillen gewoon heel erg van elkaar. En het is niet goed of slecht hoe ze hier presteren. Het, is, het toont alleen aan dat het einde stuurdeel met elkaar... Uh, dingen zijn veranderd. En het hoeft niet negatief te zijn in ja. mijn ogen. Dan gaat dit om, uh, uh, om het gedrag waarbij ze inderdaad aanwijzingen wel of niet snappen. Uh, wat zijn nog uh, andere gedragingen waarvan we nog niet zo goed begrijpen... Uh, ja, waarin honden en wolven verschillen? Of nog ja, eigenlijk misschien de vraag, wat zou je nog meer willen onderzoeken? Oh ja, er zijn heel veel dingen die je nog zou kunnen onderzoeken. Uh, ja, qua gedrag ook gewoon hoe, hoe honden met mensen... Uh, hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daar zo goed mee kunnen samenwerken. Daar, zijn gewoon nog, daar liggen nog heel veel dingen open. Um, en ook hoe domesticatie dingen heeft veranderd. Dus nu kijk je bijvoorbeeld naar cognitieve uh, ja, abilities eigenlijk. En uh, ja, dat is gewoon super interessant. Dus daar, daar, daar zijn nog heel veel dingen waar je naar kunt kijken. van Hoe heeft... Domesticatie Dat brein van de hond ook verandert. En hun denkproces. Ja, ik heb niet specifiek een onderzoek. Wat ik nog heel graag zou willen uitvoeren. Maar er zijn zeker nog wel heel veel opties in. Ja die zou ze eigenlijk allebei nog. Willen uitdagen op bepaalde vlakken. En dan willen kijken hoe ze reageren. Ja zeker. Ja. Um, nou was jij ook met Elisabeth de presentatrice van Focus. In de dierentuin in Kerkrade. Dat klopt. Ik kan me voorstellen dat. dat nou ja, dat als die wolven in de dierentuin wonen... dat het ook nog voor ander gedrag zorgt. Ja, zeker. Uh, het is zo dat vroeger waren wolven in dierentuinen... Uh was het zo dat vaak geen families bij elkaar werden gehouden. Dus daar kwam eigenlijk ook een beetje de alpha-theorie vandaan. Dat de sterkste wolf, die was de alpha en de leider. En er uh, nou ja, was veel agressie en gevechten om uh, de leiderrol te, ja, te winnen, zeg maar. Uh, dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn in de natuur. Is het, zoals Ger al zei, uh, vaak een koppel met pups. Uh, en gewoon ja, het ouderpaar is dan gewoon het alpha-paar tegelijkertijd. Uh, vandaag de dag proberen ze dus wel in dierentuinen zoveel mogelijk... Familiedieren bij elkaar te houden, dus uh, van ja, die eigenlijk dezelfde genetische basis hebben en die dus gewoon goed met elkaar overweg kunnen. Um, maar ja, als je dus een roedel hebt, wat bestaat uit verschillende dieren van verschillende families, dan kan je wel iets meer conflictgedrag verwachten. Ja, dus er wordt gereld in de dierentuin. Soms ja, het zou kunnen, ja. Ja, oké. Okay. Um... Ja, een, een, een, we werken eigenlijk van, van die wolf... aan het begin, 30.000 jaar geleden... die eigenlijk een soort honds werd... Uh, toen naar het heden. Uh, en, en de verschillen eigenlijk in gedragingen... Van, uh, tussen honden en wolven. Um, ja, zijn die honden niet heel erg... op mensen gaan lijken inmiddels? Ger? Ja, dat... dat... Het blijkt ook te, ten eerste uit hoe mensen over ze praten, namelijk alsof het familieleden zijn. Dat, dat verbaast me toch iedere keer weer. Maar ja, ik kan hier dat alsof, tegen. Ja, we zijn in draai bij een, een puppytraining van zo'n, zo ja, hoe noem je dat? Zo'n en dan hebben we ook wat, wat baasjes geïnterviewd. Baasjes, dat ging ook zo lullig. Baasen, honden, eigenaars geïnterviewd. En die, ja, die praten er echt over als, alsof het een, een familielid is. Dat, dat, dat is ook zo. en ja, Je moet die, die, die, die beestjes natuurlijk ook wel opvoeden. Dat is heel goed dat die scholen er zijn. Want mensen die er niks mee doen, die krijgen dan uh, van, van die... ode doet die thuis nooit hoor, hondjes... En, um, ja. Te, nou ja, ze worden daar ook echt, echt opgevoed. En dan krijgen ze commando's. En die leren ze dan. Als ze dan doen wat, wat de baas zegt: zit of loop, of weet ik veel. Dan krijgen ze een, uh, een uh, beloningje. Ja, die worden als mensen behandeld. Ja, ja. maar omdat ze natuurlijk zo. Idioten oud worden, net als mensen, krijgen ze ook ouderdomskwalen. En die blijken heel erg overeen te komen met mensen. Ten eerste, dat is niet eens een ouderdomskwaal, dat honden met, uh, met, met bazen met, met last van, uh, die, die obees zijn, omdat ze de hele dag op de, op, de bank, uh, op de bank hangen, niks doen en eten, Die krijgen die honden dan, dus ook. Dat zijn gewoon Gaan honden die... met obesitas. Ja. En, uh, en omgekeerd, als je een, een, een hele actieve baas hebt, die, die, die, die die, die, nou ja, die gaan vanzelf die honden meer, meer uh, uitnemen en uithandelen. En dan blijven die honden ook gezonder. En ook dat de, bijvoorbeeld de kans op uh, dementie... vertelde een onderzoeker in, in Utrecht mij, die, die verder niet in de uitzending zit. Um, dat die een grotere kans hebben op dementie dan de actieve honden en datzelfde zie je in zie je bij mensen mensen die een actief leven hebben en al is het maar gewoon met hun hoofd bezig zijn al is het maar met kruiswoordpuzzels omdat je niet zo goed ter been bent om te gaan rollen dan heb je ook minder of, of veel kruiswoordpuzzelen, spelen, boeken lezen, weet ik veel, iets doen. Dan uh, die mensen hebben een kleinere kans op dementie. En precies zo is dat bij die honden, honden die een actief leven gehad hebben. Of hebben. Die hebben een, een, een kleinere kans op dementie. En dan heb je de gewone ouderdomziekte. Dus diabetes en, en uh, die, de, dementie is natuurlijk ook een ouderdomziekte. Die hebben die honden ook. En soms zijn het ook zelfs hele goede proefdiermodellen. Omdat dezelfde... Uh, stoffen in het lichaam die, die, die, die een rol spelen. Dus het zijn prima proefdieren. Ja, maar eigenlijk uh, hebben wij ze dus welvaartziektes aangedaan. Ja. En uh, is dat het enige dier waarbij we dat aangedaan hebben? Nou, katten waarschijnlijk hetzelfde. Ja, alles wat wij uh, domesticeren. Ja, alles wat wij domesticeren wordt, tenzij Ze uh, bij tijd slachten, wordt natuurlijk idioot oud. Ja. En dat geldt denk ik voor alle gezelschapsdieren. Niet voor, voor wat dan heet landbouwhuisdieren. Want die, die, uh, nou ja, die, die, die worden geslacht of weet ik veel. Maar die, die, uh, ja, wat dan gezelschapsdieren heet... die willen wij natuurlijk zo lang mogelijk in leven houden. En dus krijgen ze ook de, de, dezelfde kwalen als, als wij. Ja. wij. Wij worden natuurlijk ook idioot oud. En kan de hond nog zonder de mens, denken jullie? Hallo wie jij uh, nou ja, er zijn honden die dus op straat leven. Dus die straathonden bijvoorbeeld in uh, mediterrane landen. En uh, daar wordt voortaan ook heel veel onderzoek gedaan... om te kijken van nou ja, in wat voor structuren leven zij. Waar, uh, ja, waar hangt hun leven van af? En er wordt wel veel gezien dat ze nog steeds rondom huizen, ja, huizen blijven zwerven... en toch van ons afval blijven leven. Dus, uh, of veel bedelen op straat. Dus ik denk dat in een zekere mate... dat ze altijd wel een beetje afhankelijk blijven... Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook verwilderde honden die echt weer teruggaan naar de natuur. Dus uh, in Italië is bijvoorbeeld zo dat straathonden dat die weer helemaal gereduceerd zijn naar eigenlijk wilde honden die mensenschuw zijn. Um, en ik denk dat dat eigenlijk weer een soort van de-domesticatieproces is. Dat is de huidige theorie op dit moment. Dus. Het is wel mogelijk om weer terug te gaan. Maar in de vorm zoals ze nu zijn, um, zijn ze wel afhankelijk van de mens. Ja, ja ik kan me voorstellen zo'n hond met obesitas... Uh, die gaat het natuurlijk never meer redden uh, zonder ons. Nee, dat, uh, dat gaat hem niet meer worden dan. Maar het zou wel een interessant uh, experiment zijn inderdaad... om de hond weer te de-domesticeren. Uh, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken um, voor, uh, voor dit gesprek... Um, en natuurlijk kan iedereen donderdag kijken naar Focus. Hartelijk dank biologen Michelle Lampen en Gerwie Bedink, redacteur van Focus. Dankjewel. Work it out van de Beatles. En dan geven we nu het podium aan een jonge wetenschapper die jarenlang gezocht heeft op een promotieonderzoek. Het werk is nu eindelijk klaar en dus kunnen de resultaten van het onderzoek met het grote publiek gedeeld worden tijdens het lekkenpraatje. Tuchtcollege tikt longarts op de vingers wegens nalatigheid bij dood jonge tophockeyer. En huisarts berispt door Tuchtcollege voor falen bij kankerpatiënten. Het zijn zomaar twee voorbeelden van medische tuchtzaken die de media hebben gehaald. We horen vaak wat een zorgverlener fout gedaan heeft, maar wat, uh, heeft het, sorry, maar wat het maken van fouten voor een zorgverlener betekent, was nog nauwelijks onderzocht. Promovendus Jan Willem Wenink onderzocht aan het Radbuit UMC hoe zorgverleners omgaan met collega's die niet goed functioneren, en wat de impact is van een tuchtzaak op een zorgverlener. En wat kunnen zorgverleners en Organisaties doen om ervoor te zorgen dat degenen die minder goed functioneren of zelfs berist zijn, weer goed gaan functioneren op de werkvloer. Jan Willem, welkom. Dankjewel. Nou, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met jouw promotie. Vorige week was dat, hè? Dankjewel. Ja, vorige week maandag. Ja, hoe, hoe is dat gegaan? Volgens mij hartstikke goed. Uh, gepromoveerd, succesvol gegaan. Hartstikke leuke dag gehad. Uh, leuke verdediging. Leuk gevierd na afloop. En. Uh, Helemaal uh, blij. Helemaal goed. Helemaal ja. blij. Ja. En uh, nog lastige vragen gehad? Of interessante vragen? Alleen maar lastige vragen. Goed zo. Ja, er zaten... Uh, ik weet niet of je weet hoe het gaat... Ja, maar er zaten zeven hoogleraren zaten er... die mij 40, 45 minuten hebben ondervraagd. En dat was pittig, maar... Alleen maar leuk. Ja. Ja. Nou, ik heb ook vragen voor jou. Misschien niet uh, hartstikke pittig. Maar uh, wel bedoeld om het grote publiek over jouw onderzoek uh, te laten uh, weten. Um, ja Eerst maar eens de vraag. Uh, waarom heb jij hier onderzoek naar gedaan? nou Voor mij het persoonlijk, zit persoonlijk de interesse. Um, uh, dat ik zelf ben opgeleid aan de medische faculteit. Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd. Heb veel uh, vrienden in mijn persoonlijke netwerk die zorgverlener zijn en daardoor eigenlijk wel geïnteresseerd ook in, in wat dat zorgverlener zijn nou is. En niet alleen maar zorgverlener, maar ook wat daarbij komt kijken. Maar de onderzoeksvraag komt vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die in 2012 graag hier onderzoek naar wouden laten doen en dan met name hoe zorgverleners en beroepsgroepen omgaan met verminderd functioneren in hun beroepsgroep. Ja, dus de gezondheidszorg die heeft die vraag op tafel gelegd. Ja. Uh, was er al eerder een soort gelijk onderzoek gedaan Of was, wat was er al bekend? Weinig, weinig. Er zijn uh, met name, dat daarom ook de vraag is gekomen, dat we eigenlijk in het buitenland zien we wel onderzoeken in naar hoe men omgaat met uh, uh, zorgverleners die uh, niet goed functioneren en wat collega's dan doen. Uh -huh. In Nederland wisten we daar eigenlijk nog vrij weinig over en daarom hebben we ook dit onderzoek gestart. Ja, je noemt niet goed functioneren. Kan jij uitleggen welke bandbreedte dat is? Wat ja, dat of van alles zijn? Dat kan van alles zijn. Dat is ook wel een bandbreedte. Ik zal proberen uit te leggen. Het, het wordt vaak omschreven als een glijdende schaal. En, uh, iemand functioneert goed. En, en uh, dat kan bijvoorbeeld gaan uh, dat hij op een gegeven moment suboptimaal gaat functioneren. En als je dan niet ingrijpt, steeds verder wegzakt. Om concrete voorbeelden te noemen, kan het bijvoorbeeld gaan iemand die communicatieproblemen heeft of samenwerkingsproblemen. Maar ook bijvoorbeeld iemand die ziek is, mentale problemen heeft of uh, misschien wel een verslaving. Uh, daar wil je het liefst zo vroeg mogelijk bij zijn om uh, uh, nou, dat adequaat aan te pakken voordat ook patiëntveiligheid in gevaar komt. Pak je dat niet adequaat aan, dan heb je de kans dat die zorgverlener afgeleid en op een gegeven moment zo slecht gaat functioneren... dat de patiëntveiligheid wel in het geding komt. Ja, en de, dat is dus natuurlijk specifiek voor die doelgroep... dat er altijd patiëntveiligheid uh, achteraan komt. Nee, precies. Voor jou en mij geldt ook... dat wij ook in aanraking kunnen komen... met een collega die verminderd functioneert. Alleen het gevolg is natuurlijk voor zorgverleners... Uh, ja, kan veel ernstiger zijn... omdat die patiënt daarbij betrokken is... en patiëntveiligheid mogelijk in het geding kan komen. Ja. En er dus ook schade zou kunnen onderstaan, ontstaan aan patiënten. Ja, voor mijn begrip, als je zorgverlener bent... Uh, zijn er protocollen of hoe wordt jou aangeleerd... hoe je überhaupt met fouten om moet gaan of met dysfunctioneren? Ja, nou, een van de studies die ik heb gedaan... Uh, um, daar hebben wij beroepsverenigingen geïnterviewd... of in ieder geval medewerkers van beroepsverenigingen. Van acht beroepsverenigingen, dus niet alleen artsen... maar ook verpleegkundigen, psychologen, apothekers. Eigenlijk alle beroepsgroepen waar je een, een licentie... of een registratie voor nodig hebt om die in Nederland uit te voeren. En daar hebben we gekeken van hoe ondersteunt die beroepsgroep nu... De beroepsgroep of de beroepsvereniging, de beroepsgroep. Uh, en dan zien we dat bijvoorbeeld voor artsen er protocollen zijn in hoe te handelen bij een uh, collega die dysfunctioneert. En uh -huh. dysfunctioneren gaat dan echt over iemand die al structureel verminderd functioneert en waar ook de patiëntveiligheid mogelijk in het geding is. Dus echt waar we het net hebben over dat spectrum, een beetje aan het einde. Yeah. Uh, dat zien we bij artsen, voor huisartsen, voor uh, medisch specialisten, maar voor een heleboel andere beroepsgroepen ook niet. Dus dan is het maar ja, gissen van wanneer doe ik het niet goed... of wanneer doet mijn collega het niet goed. Uh, nou, dat, dat zien we voornamelijk in de gedragsregels en beroepscodes terugkomen. Dus wat wordt er van een zorgverlener verwacht vanwege zijn eigen functioneren? Die protocollen gaan met name over... wat doe je nou als je een collega ziet die zich niet aan bijvoorbeeld de beroepscodes houdt... of op andere manieren verminderd functioneert. Ja, uh, over dat deel van jouw uh, proefschrift... ben jij ook flink in de media geweest uh, twee jaar geleden. In 2016 uh, trouwkopte bijvoorbeeld één op de drie artsen... meldt falen van collega niet... Uh, was ja, dat, dat een klopt. beetje de strekking van jouw uh, proefschrift? Dat is niet de strekking van mijn proefschrift. Maar die bevinding zit wel in mijn studie. Dus de studie waarnaar die uh, uh, kop refereert. Uh, um, wat we daar hebben gedaan. Is dat we 1200 zorgverleners hebben ondervraagd. Met een vragenlijst. En onder andere hebben gevraagd. In of zij zich voorbereid voelen om om te gaan. Met een collega die dysfunctioneert. Dus weten zij wat er van hen verwacht wordt. Hebben zij het vertrouwen dat ze daar goed in kunnen handelen. Uh, maar we hebben ook gevraagd. naar Of zij daadwerkelijk ervaring hadden met een collega. Die. Yeah. <laughs> Uh, dysfunctioneerden volgens hun. En wat ze vervolgens deden. En wat we in onze studie zien is dat, en daar gaat die kop over... dat één op de uh, drie die ervaring had met een collega. En van die zorgverleners één op de drie niet handelde. Twee op de drie wel. Ja. Een kleine nuance zit daarin. Dat we ook hebben gevraagd, maar was de patiëntveiligheid... dan ook echt in het geding in die situatie? Op het moment dat dat zo was, zien we dat aantal omhoog gaan... naar boven de 80% van de zorgverleners die handelt. Precies. Maar desalniettemin, ook als we kijken, voelen zorgverleners zich... Voorbereid, zien we wel dat er nog verbetering mogelijk is. En dat dus niet alle zorgverleners zich adequaat vinden voorbereid op zo'n situatie. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat mensen altijd kritischer zijn over anderen dan over zichzelf. Dus dat ze misschien hun collega's strenger beoordelen dan over hun eigen fouten. De, ja, dat zou kunnen. Ja. Wat we wel hebben gedaan met die vragenlijst... is dat we een, een strakke definitie hebben neergezet van dysfunctioneren. om echt... Dat uiterste, waar je, net weer waar jij mee begon, uh, dat uiterste van het spectrum, om dat te proberen te vatten. Um, dat betekent nog natuurlijk niet dat al die gevallen die zij hebben gerapporteerd, dat dat daadwerkelijk dysfunctioneerders zijn. Dat zou dan uh, moeten uitwijzen. Ja, um, nou leiden sommige fouten aan het einde van het spectrum ook tot de tuchtzaken. Um, ja, wanneer leidt zo'n fout tot een tuchtzaak? Nou, dat hoeft niet alleen maar aan het einde van het spectrum te zijn. Dus een tuchtzaak uh, wordt begonnen in die zin dat een uh, patiënt of een naaste kan uh, een klacht indienen tegen een zorgverlener bij wie zij onder behandeling zijn geweest. Uh, en dat kan uh, uh, uh, nou ja, dus aan het einde van het spectrum zijn, maar dat kan ook... Een, een, een arts, kleine fout zijn. Een, klein, nou een kleine fout of een eenmalige fout. Dus niet iemand die structureel verminderd functioneert. Maar iemand die een fout heeft gemaakt. Uh, en uh, wat we zien is dat ongeveer 1500 patiënten. Of naast uh, dat op jaarbasis doen. Dus die stappen naar een regionaal of centraal tuchtcollege. Dienen een klacht in. En vervolgens is het aan het tuchtcollege. Om te bepalen of, uh, of die klacht gegrond is. Dus of er daadwerkelijk verwijtbaar is gehandeld. En of daar vervolgens een maatregel moet worden opgelegd. We zien van die 1500 dat uiteindelijk 15% van de, ma van de klachten leidt tot een maatregel. Ja. En, en uh, voor mijn beeld hè, van die 1500 klachten. Uh, wat voor uh, uh, klachten zijn dat? Wat komt het meeste voor? Ja, dat kan uh, van alles zijn. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn een gemiste diagnose. Het kan bijvoorbeeld zijn uh, het schenden van het beroepsgeheim. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn um, uh, een andere klacht over wat er in het zorgbehandelingsproces is gebeurd. Ja, maar er zit, er we... zit niet een duidelijke of een, een top drie van... nou, dat zijn echt de, <lacht> de meest voorkomende fouten... en dat is misschien voor de gezondheidsraad ook een reden om aan de bel te trekken... van nou, nou daar moeten we beter op letten. Dat, dat zou kunnen. Dat heb ik niet onderzocht. Dus nee, dat, zou, okay. dat kunnen we nalezen in het, uh, bijvoorbeeld het jaarverslag van het Tuchtcollege. Daar kunnen we precies nalezen uh, naar waar de klachten over zijn gegaan... waar de maatregelen over zijn gegaan. Wat ik heb gedaan in mijn onderzoek is dat we... Uh, 16 zorgverleners hebben geïnterviewd... die daadwerkelijk een maatregel kregen opgelegd. Dus waarvan ja. het tuchtcollege zei... nou, u heeft, uh, uw medisch handelen was niet uh, correct... en we geven u daar een maatregel voor. En die maatregel dat kan uh, een, een waarschuwing zijn, een berisping... maar dat kan ook zover gaan tot doorhaling in het big register zoals ze dat noemen. En dat betekent dat iemand zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Ja. Zat er één iemand bij van die 16 bij wie De, dat gebeurt? Volgens was? mij zaten er één of twee inderdaad mensen bij... die uh, inderdaad zo'n ernstige maatregel kregen... Uh, uh, maar ook mensen wat minder uh, ja. dus een berisping of een waarschuwing. En het is belangrijk om te vermelden dat het doel van die maatregel... is niet zozeer dat, we de, zorgverlener, of dat de zorgverlener daarmee gestraft wordt. Maar met name om uh, zijn handelen te corrigeren... zodat de patiëntveiligheid uh, niet meer in het geding... Komt. Ja, en uh, hoe reflecteren zij op die uh, maatregel en die tuchtzaak? Zeiden de eh. mensen hartstikke goed? Uh, dat, nou ja, dat corrigeert mij, dat houdt me bij de les. Nou, er zijn, zijn de twee stappen erin eigenlijk. Allereerst de um, uh, allereerste aanleiding voor die maatregel. Dus kunnen ze, zijn zij het eens met de klacht uh, die is ingediend? En dan zagen we in ieder geval in onze studie... Um, uh, dat daar, uh, dat daar uh, wisselend over werd gedacht. Dus sommigen die zeiden van ja, ja oké. Okay. Mm -hmm. En sommigen die konden zich echt daar niet in vinden. Maar vervolgens is het natuurlijk belangrijk, ook wat jij aangeeft... over het reflecteren daarop. En met name heeft het nou ook dat corrigerende karakter... wat daarmee wordt bedoeld. Dus het corrigeren van het medisch handelen van de zorgverlener. Bereiken we dat er ook mee? En daar kun je dan wel vraagtekens bij stellen. Want als we in onze studie zien dat artsen nou, rapporteren... Um, Hele nare gevoelens over te houden aan uh, het tuchtproces en de maatregel. Um, en daar ook eigenlijk niet van te leren van die maatregel. Nou, daar kun je wel vraagtekens zetten. Bij wat wat voor gevoelens houden ze daarin over? Nou, er zijn artsen die zich angstig voelen. Angstig voor nieuwe klachten. Uh, uh, depressief zijn of depressieve gevoelens tonen. Uh, in onze studie. Uh, een, een exemplarisch voorbeeld is... Um, uh, de zorgverlener in onze studie die aangaf: van ja, ik, uh, ik, ik schrok een, uh, voor een jaar lang na de tuchtzaak. schrok ik bijna elke avond wakker, uh, uh, omdat ik dacht weer voor de tuchtrechter te staan en me weer moeten, te moeten verdedigen. En het is belangrijk, want het, ik zei net al dat patiënten dienen deze klachten in, en daar hebben ze ja. vaak een reden voor. Dus ik, ik denk dat de strekking van dit verhaal niet is dat we nou medelijden met die arts moeten hebben... of die zorgverlener van, nou, die schrik weer wakker. Want ook die patiënt is misschien wel iets verschrikkelijks aangedaan. Maar met name als we kijken naar het doel van het tuchtrecht... namelijk het corrigeren van het handelen van die zorgverlener... en de patiëntveiligheid waarborgen. Nou ja, dan kun je je misschien wel voorstellen... dat zo'n geval van iemand die een jaar lang elke nacht wakker schrikt... dat daar niet bij gaat helpen. En met name dan bij die maatregelen die niet zo ernstig zijn... bijvoorbeeld een berisping of een waarschuwing... waarvan we eigenlijk verwachten dat de zorgverlener... gewoon weer doorgaat met zijn werk... Um ja, dan is dat wel problematisch. Heeft, speelt ook nog een rol dat uh, de mening eigenlijk van collega zorgverleners. Dus dat het ook een uh, nou ja, berisping is uh, waarbij je collega's kunnen zien of horen of weten uh, dat jij niet goed gehandeld hebt. Of zijn ze wel solidair met elkaar? We hebben in onze studie hebben we daar weinig voorbeelden van gezien. En enkele zorgverlener gaf inderdaad aan van nou, mijn collega's hebben me goed ondersteund tijdens het proces. Anderen voelden dat er meer ondersteuning kon zijn vanuit de organisatie. Ik denk met name wat het problematisch is is die, die tuchtzaken, die duren vaak een jaar en als je in een hoger beroep gaat, twee jaar. De zorgverlener werkt tijdens dat proces gewoon door. Dus ziet ook andere patiënten. Nou, en als er dan gevallen zijn, en dat is vast niet voor alle zorgverleners zo, maar we zien in onze studie dat daar wel gevallen van zijn die daar echt enorm last van hebben, dan kun je dus ook vraagtekens stellen van, is dat wel goed voor ook de zorg die ze op dat moment leveren? Ja. Dus vandaar ook dat ik in mijn studie naar nou ja, aandacht vraag uh, voor die impact van de tuchtzaken op de zorgverlener en met elkaar eens nadenken van, nou is dit nog hoe we het nu willen organiseren. Zo. ja wat, wat, wat zou je aanbevelen? Wat kan er anders? En wat is misschien inherent aan een tuchtzaak die zegt, nou dit kunnen we eigenlijk niet veranderen, maar ja. dit kan volgens mij beter. Nou, toch misschien wel meer emotionele ondersteuning ook. Dus aandacht voor die emotionele impact op de zorgverlener. En die daar in ieder geval gedurende het de tuchtzaak en daarna ook in, uh, um, in ondersteunen. We zien dat in het buitenland, zien we dat al gebeuren. Steeds meer in ziekenhuizen komt het nu voor... dat op het moment dat iemand een tuchtklacht krijgt... dat er automatisch um, peer support wordt gestart. Collegiale ondersteuning, dus eigenlijk vanuit de organisatie... dat er wordt gezegd van, nou, uh, uh, heb je ondersteuning nodig? Kunnen we jou hierbij helpen? Dus dat er toch ook aandacht is... voor wat die zorgverlener op dat moment ervaart en voelt... Ja, en, en zou het ook nog uh, kunnen helpen als, uh, als er meer erkend wordt en dus misschien ook meer die solidariteit en collegialiteit dat er nou eenmaal fouten gemaakt worden? Ik, nou, dat, dat zou kunnen. Ja, ik heb daar in mijn onderzoek niet zo specifiek naar gevraagd of daar iets over gevonden. Uh, ik denk dat Jouw het in, in, in, inherent is, en dat is dan mijn persoonlijke mening, dat uh, daar waar zorgverleners aan het werk zijn, dat er ook fouten worden gemaakt. Tegelijkertijd kunnen die fouten natuurlijk wel weer een enorme impact hebben. Ook op patiënten. Dus we moeten daar uh, uh, denk ik goed mee omgaan. En dat wederom kom ik terug op het doel van het tuchtrecht. Dan is het belangrijk dat een zorgverlener ook leert van eventuele fouten. Ik denk het tuchtrecht, hoe we dat nu hebben georganiseerd... dat dat niet altijd een lerende omgeving stimuleert. Ja, want ik kan me ook voorstellen... dat juist door daarover te praten met collega's... dat je, je kan leren van je eigen fouten... maar je kan ook leren van andermans fouten. Ja, zeker. En, en dat zien we ook in ziekenhuizen. Hè. Nogmaals, niet in mijn onderzoek wat ik nu heb gedaan... maar ik ken de voorbeelden... waar fouten worden besproken en ook eventueel tuchtzaken worden besproken. Ja. We zien dat bijvoorbeeld in de uh, um, in artsenblad als medisch contact... waar ook tuchtzaken uitgebreid worden geanalyseerd. Ook met als doel om daar de beroepsgroep iets van te laten leren. Ja, um, nou ja, je hebt dus 16 mensen gesproken uh, en hoe zij dat ervaren hebben. Um, ben je nog van plan om ze over een langere tijd daar nog uh, vragen over te stellen? Uh, is, er, is er wel eens onderzoek gedaan in andere landen... ook naar hoe mensen dat vijf, tien jaar later uh, uh, beleven? Want het kan natuurlijk ook zijn dat het nog zo vers is... dat ze daar niet direct iets van leren, maar op langere termijn. Ja, dat zou zeker interessant zijn. We hebben in ons onderzoek um, uh, specifiek mensen gevraagd... die in ieder geval een half jaar geleden het traject hadden afgesloten... Maar veelal niet langer dan twee jaar. Dus dat, dat ze nog wel ook goed konden vertellen over wat ze hebben ervaren. Ik denk dat het zeker interessant is om ook te kijken... Van wat doet dit nou over vijf tot tien jaar? Ik ken daar geen uh, onderzoek uit het buitenland van in, in hoe ze dat meenemen. Maar nogmaals, het is denk ik het belangrijkste... Zorgverleners reflecteren en leren van dat wat gebeurd is. Maar misschien zou het kunnen zijn dat als we zo over vijf of tien jaar spreken, dat er toch iets van reflectie uit is gekomen. Ja. Ja. Hartelijk dank voor, voor jouw verhaal en jouw onderzoek. En uh, succes met, uh, met onderzoek in de toekomst. Hartelijk dank, dank Jan-Willem Benink. Dankjewel. When the rain is One gain be, bit, one gain and Kat kat kat Sing of the morning, all the papers, one gatherer, one gatherer, need to to way, Hey boss, morning. Pat pat karam ka. -ka, -ka, -ka. -ka, -ka, -ka, -ka. morning. Aliya ah, faneh, lida faneh, lida faneh. Hey boss, morning. Lida faneh, lida faneh, lida faneh. morning. 4444. In het volgende uur gaan we het hebben over het kleinste onderdeel van de Koninklijke Landmacht: de Bergings- en Identificatiedienst. Een team van vier man probeert op Nederlands grondgebied de nog zeker 4500 vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te identificeren. Ook praat ik met Annegreet Veldhuis Vlug. Zij onderzoekt in de Verenigde Staten of het follikelstimulerend hormoon, FSH... een rol speelt bij het vergroten van het risico op osteoporose en obesitas na de menopauze. Uh, en mocht je nou thuis in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben... dan kan je die natuurlijk gewoon mailen naar radiofocus.ntr.nl. Of je kunt een appje sturen via de, via de NPO Radio 1-app. Tot zo!